is Thomasen met het NOS-journaal. Het RIVM maakt zich zorgen over de naleving van de coronaregels. Van de mensen met klachten zegt de helft thuis te blijven. 46% laat zich testen, blijkt uit RIVM en GGD-onderzoek. RIVM-directeur Van Dissel noemt de getallen verontrustend. Afgelopen weken zijn in totaal wel meer mensen naar de teststraten gegaan... maar het aantal positieve testen daalde. Dat heeft volgens Van Dissel te maken met de start van het hooikortseizoen. In België worden de coronaregels vanaf maandag verder versoepeld. Buiten mogen dan weer tien mensen samenkomen in plaats van vier. En er zijn meer mensen welkom bij een uitvaart. Volgende maand mogen pretparken weer open... en worden ook de regels voor amateursport versoepeld. In Nederland wordt vandaag in het katshuis overlegd over de coronamaatregelen. Maandag is er weer een persconferentie. Afgelopen week zei het kabinet al dat de kans klein is... dat de regels verder worden versoepeld. Russische inlichtingendiensten en een Chinese spionagegroep... hebben vorig jaar het netwerk van het Europese geneesmiddelenbureau gehackt. meldt de Volkskrant. De EMA maakte in december bekend doelwit te zijn geweest van een cyberaanval als snel bleek dat hackers documenten hadden gezien over het vaccin van Pfizer. Volgens de Volkskrant waren de Russische hackers niet zozeer geïnteresseerd... in de werking van coronavaccins, maar vooral in de strategieën van verschillende landen. Mogelijk om het eigen Sputnik V-vaccin te verkopen. Onder meer door de coronaregels is er deze winter bij het RIVM officieel... nog geen enkel griepgeval geregistreerd. Bij steekproeven bleek dat mensen die zich met griepklachten bij de huisarts melden... een ander virus hadden. Het RIVM zegt wel dat de cijfers vertekend zijn omdat mensen met griepverschijnselen nu sneller bij de GGD worden getest in plaats van bij de huisarts. Het, eers, het weer, eerst nog lokaal een mistbank, verder geregeld zon, vooral in het zuiden. In het noorden veel bewolking en kans op een bui en het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roedervarensveen 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. A7 is aanstad richting Hoorn tussen Purmerend en de afrit A van Hoorn 3 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam rijden tussen Landsmeer en de Coentunnel, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 met nu, Doebak leeft. Ja, tweede gedeelte in het radioprogramma, echt. Ja. En het ging al niet zo best. Nee, het ging allemaal niet zo best. Maar die cijfers gaan toch omlaag? Oh, dat wist ik allemaal niet. Goed, tweede gedeelte in het radioprogramma. Straks een trokje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren? En het is vandaag 6 maart. Herald of Free Enterprise. Daar hebben we wat informatie over. En er zijn weer leuke jarigen. Maar eerst hier Spindvis. Stuntman. 9, Geen idee waar het voor staat, maar dat is het nieuwe album. Het laatste album van Spinvis. En dit was Stuntman. Ik vind hem leuk, dat lijzige geluid van hem. spreekt me altijd wel aan. Maar ja, ik ben eigenlijk een beetje een loose Ik weet het zelf ook wel. Nou, en niemand heeft het in de gaten. Dan ga ik gewoon muziek maken. Nee, ik weet niet of het zo gegaan is. Maar goed, het tweede geld is in het radioprogramma. En het is niet compleet. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren? heen? Ja, zeker 1987. De Veerpont Herald of Free Anthem Prize... Op 6 maart 1987 kapseisde de Herald of Free Enterprise vlakbij de haven van Zeebrugge. 350 opvarenden worden uit het ijskoude water gered. Voor 193 mensen kwam de hulp te laat. Echt heftig. En uh, als je het ook leest, uh, de, de, de boot was 540 meter lang en uh, 100... Uh, nee, oh, sorry, nee uh, ik zit verkeerd te kijken. Hij is 132 meter lang en 23 meter breed. Een diepgang van 5,5 meter. Hè? En hij kan 41 kilometer per uur varen. Hij vertrekt dus s'avonds om half acht. 1 kilometer uit de kust. En dan kapzijs de boot op binnen 90 seconden. Dat ging ja. echt heel snel gewoon. Echt bizar. En dat heeft te maken omdat ze de boegdeuren open hielden. En dat was omdat... Nou, nee, niet omdat, maar ze, staan soms, ze gaan soms later. Ja. Yeah gaan ze dicht, dan kan even al die benzineluchten er kunnen eruit. Oké, okay, maar dan heb hebben hebben geen... allemaal slachtoffers door die uh, benzinevergiftiging. Die... Ja, maar hebben ze daar ja. geen afzuiging? Dan zou je denken. Nee, dat was toch een te oude boot. Nou, te oude dat boot... was dat eigenlijk. Geen he? afzuiging. Een okay. oude het... boot en uh, tegenwoordig hebben ze ook bij die uh, boten nu van die luchtdingen aan de zijkant... dat die sowieso nooit meer kan kapcijzen. Okay. Heet dat kapsize Ja. Ja, kapsijzen. Klopt ja. Ja. En Verder hadden uiteindelijk hadden ze ook de ze hebben van die speciale ballastdingen uh, die vol water worden gegooid. Ge ge ge ge ge ge ge die hebben ze niet vol gegooid. Dus het is, en ook de communicatie. De, de, de telefoonlijn was overbelast. Aan alle kanten, er was alcohol in het spel. Er werd gedronken. Ja. Er is gewoon een hele slechte communicatie geweest. En bij elkaar zijn het dus. Jawel, hoeveel mensen waren het ook weer gedronken? 193 verdronken. 193. Nou je ja, had toen over die nare, die nare grappen erover ook. Van, uh, dat er uh, uh, dan een, iemand was die hem zou bergen. En dat hij dan uh, een lage prijs had. En uh, toen zegt hij van ja, hij is toch al helemaal... Uh, uh, gekrapt aan de binnenkant. Dus je vergeet de, de, de er niet af te slijpen. <laughs> Al die mensen die naar buiten wilden. Oh, dacht ik, oh, okay. Echt van die hele foute grappen waren dat. Dat mag je zeggen. Dat ja. zijn, die, die kende ik niet, die uh, Nee, die ken je nog niet. Nee, nee. Goed, nee, maar het was, gewoon, het was wel een periode. Het, het, het, het grappige is wel weer. Van, uh, of nou, ja, grappig is het niet, maar macaber. Ja? Ik ben toen in dat jaar, ben ik in mei getrouwd. En toen gingen wij op huwelijksreis. En toen, toen waren we in België. En toen zagen we hem liggen daar nog. Uh, Ergens in, in de haven of vlakbij de. de, de ver. Dat, is, dat schip, weet je wel. Ja, ja Smit Tak heeft het uiteindelijk geboren. Ja, een Nederlands Nederlandse bedrijf, 눈bruik, Nederlandse bedrijf hè? Ja, ja. Er zijn uiteindelijk nog plaatjes over gemaakt. Paul McCartney heeft zich erover gebogen. En die vond toch de slachtoffers van de, de nabestaanden van de slachtoffers van Herald of the Enterprise toch wel geld moesten krijgen. Dus uiteindelijk heeft hij Let It Be opnieuw uitgebracht met allerlei bekende sterren. <stag> Met allerlei sterren die bij elkaar komen. Zoals Live Aid, zeg maar. Dit was Ferry Aids. En het heeft al wat geld. Ja. Allemaal bekende sterren. Maar laat... dat is toch ook wel een apart iets. Want het ja? was dus zo dat de, de, de Britse krant de Sun... die had voor deze reis goedkope tickets verkocht aan lezers. En die hebben dus voor uh, uh, de, de Sun Seabridge, sea Seabrugge Disaster Fund opgericht... En daardoor, daarom uh, kwam toen, uh, hebben ze toen uh, dat liefdadigheidsproject Fairy 8 gedaan. Oké, okay, nou goed. Het staat uh, allemaal op onze uh, ja. Facebookpagina, dames en heren. En dan kun je ook die plaat nog even terug horen. Precies. Het is niet, uh, het is niet een ander plaatje, maar gewoon een oud plaatje opnieuw uitgebracht. Goed, uh, Milo heeft later ook nog weer een plaat gemaakt daarover. Goed, nou, ander nieuws uh, of ja, wat gebeurde? Op, andere ja, ander nieuws over, uh, over het jaar. Ja? Uh, dat vind ik ook wel bijzonder nieuws. In 1795... De afschaffing van de Galgenvelden en de Galgenbergen in Holland. Ja, ik heb het ook zitten lezen. Ja, ik heb het ook zitten van. lezen. En dan ja, ja, ja. zie je ook inderdaad, dat mensen werden toch wel in de stad uh, werden ze dan, uh, terechtgesteld. Maar ze werden buiten de stad opgehangen om te zorgen dat, uh, dat het afschrikend beeld zou worden. En dat, uh, dat de misdaad meer dan zou worden. En uiteindelijk hebben ze ontdekt dat, dat uh, dit afschrikwekkende voorbeeld uh, niet hielp tegen de misdaad. Dus dat had ik op een gegeven moment van, laat nou maar weghalen die zooi. Ja, ja, het mag is, het was een beetje een woeste grond. En als mensen dan de, de stad naderen, of het dorp naderen, zagen ze dus mensen gewoon daar nog hangen. Ja. Uh, op zo'n zo drie poots. En, en, in Amsterdam was het wel een, een soort recreatieplaats geworden. Daar gingen mensen in de zondagmiddag even een Ging rondje lopen. Daar gingen ze picknicken? ze gezellig, hè? Ongelooflijk. Afschaffing van ja. de Galgenvelden in 1795. Sommige gebieden zijn ze langer gebleven, maar op het algemeen was dat wel een beetje de datum dat ze allemaal een beetje verdween. In 2005. 14, tijdens een carnaval van de Bolivia komen 70 mensen om het leven. De meeste door verkeersongevallen. Waarschijnlijk te druk en te veel drank. Maar ook bijvoorbeeld tijdens de opening uh, stort een brug in. En die loopbrug stort, daar uh, lopen drie uh, muzikanten op. En die vallen naar beneden. En uiteindelijk is daaronder nog iemand die er ook zit. Dus uiteindelijk vier uh, mensen al omgekomen omge bij de opening van de carnaval. je denkt, nou hier in, uh, in Brabant was het erg met carnaval. Maar hier is het nog even erger, zeg maar. Ja, zeker. 70 mensen. Ja, je had ook uh, in 1836. Het is vandaag ook officieel de feestdag hè, van de herdenking van Alamo LM, Day in Texas. Want in 1836 uh, is, uh, is een belegering uiteindelijk beëindigd. En de uh, Alamo, dat was een katholiek missiegebouw in San Antonio. Maar het schijnt dus wel, ze zijn er nog veel films gemaakt, maar uh, ja, de helder verhalen zijn bij degene die gewonnen hebben. Maar het schijnt dus echt uh, niet zo luisterrijk geweest te zijn als ze in films en boeken doen geloven. Oké. Okay. Dus uh, het is leuk om je daarin te verdiepen. 1953. Books identifies a man who served as his go-between with the Russians, named David Greenglass. David Greenglass explains that he was recruited for spying by his brother-in-law. Waar gaat hij het over? Dit gaat over Julius en Ethel Rosenberg. Zij zijn terechtgesteld voor spionage. Uh, we kennen elkaar van de communistische partij. Daar waren ze lid van. Het maf is dat deze Julius Rosenberg een, een uh, uh, ingenieur was. Werkte voor het leger. Werkte onder andere aan de atoombom. Het Manhattan uh, Project. En uh, het maf is uh, de VS en. Die, en uh, United States, nee, de, de VS en Rusland werkten in de Tweede Wereldoorlog wel samen. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat Manhattan-project nog verder uitgebouwd. Wilden ze informatie niet wisselen. Maar deze Ethel en Julius Rosenberg via die communistische partij... hebben ze waarschijnlijk informatie uitgelekt. En daar zijn ze uiteindelijk voor, uh, op de elektrische stoel uh, terechtgekomen. Er zijn nooit echt heel veel duidelijke bewijsstukken gekomen, naar boven gekomen. Maar uiteindelijk hebben ze wel gespioneerd. Voor de KGB. Dus, uh, nou ja, dit is een interessante materie. Als je daarop googelt, krijg je heel veel uh, informatie. Interessant. Oké. Okay. In 1899 uh, heeft Felix ook octrooi gevraagd voor aspirine. En dat is natuurlijk wel uh, de uh, pijnstiller. En de, ja, sindsdien is het toch wel alom vertegenwoordigd. Ja, pijnstillers. Ja. Dagelijks, een aspirine helpt goed voor je bloed ja, te de verdienen. Ja, aspirine hè, moet je dan nemen tegen een hartinfarct voor mannen. Oké, okay, nou, ik, uh, ik schrijf hem op lijstje. Ik gebruik altijd gewoon andere aspirine. Maar goed, misschien pak ik, stap ik wel over. Goed, dus zover hebben we het gebeurd door de jaren heen. Het was vandaag 6 maart natuurlijk. Nieuwe cd van Kings of Leon. Stormy weather. ...of een nieuwe cd die ze uit hebben. Of is dit de single trouwens? Zit even te kijken. Nee, ze hebben een cd... ...When You See Yourself. Kijk naar jezelf. En als je op jezelf wordt teruggeworpen... Dan ...ga je voor de spiegel staan. En dat is de persoon waar je het meest van kan leren... Ja, over jezelf dan. Goed, de diep zinig gelullen. we weer de Kings of Leer. Het heet Stormy Weather. Ja, en het zijn dus ook drie broers. En hun vader was predi prediker uit een kerkgemeenschap. En, en toen moesten ze ook wel eens optreden. En uiteindelijk zijn er nog wat andere uh, leden erbij gekomen. Je had nog wat nieuws over uh, Kings of Leer. Had je het ergens gevonden of zo? Nou, ik zag uh, dus dat ze heel erg blij zijn... dat ze nu dit jaar het coronajaar hebben. Oké, okay, want... Bon. Dat ze nu eindelijk uh, hun familie een beetje kunnen zien. Want de bandleers zijn drie broers en een neef. Maar ja... ja die, die uh, gaan nu echt met elkaar om als schoonzijnde familie... en niet dat het werk is. Oké. Okay. Dat Hij zegt ook van... Uh, ik heb nu herinneringen aan momenten met mijn gezin... waar ik anders niet bij zou zijn geweest. Ik kan mijn kinderen nu twee keer per week drumless geven... En ze waren natuurlijk continu aan het toeren en oh, aan het doen ja. en druk, druk, druk. Oh, dat is echt lijden ook wel, ja. Ja. Dat wil je natuurlijk ook helemaal niet, eigenlijk gewoon. Nee. Nee, je wil eigenlijk gewoon in je huiskamer blijven, zeker met je, met je kinderen. Nee, mooi. Mooi gevaar, het zijn altijd weer mooi uh, mooi. Ze iets. missen wel de meebrulmomentjes, dat weer wel. Me oh, tijdens de optredens. Ja, denk ik wel, ja. Ja, klopt. Dit gaat natuurlijk wel heel veel online. Hoewel, binnenkort allemaal een test, allemaal dingen in je neus en dan kan je gewoon naar binnen toe. Nou ja, ik zag net ga, de... ook een artikel over... Uh, onze Giel Belen dat hij heel veel moeite heeft met het feit dat hij nu nog maar 70.000 uh, inkomen heeft sinds hij weggegaan is. Oké. Bij. Okay. Uh, Ik zeg uh, ontzettend boeiend. My Precies, we gaan het even over de verjaardag. Wie is vandaag jarig? Vandaag hij wordt 101 jaar oud. Dan zie je hardlopers en uh, hardlopers. Zij gaan doodlopers. Julian. Hasselband. Band, is een Belgische atlees. Hoewel hij is verspringer zie ik eigenlijk. Hij is kampioen, Belgisch kampioen geweest. In 1946, 101 jaar oud. Hij is vandaag de oudste die ertussen zit. Ze zitten verjaardagen. Wie is die er nog leeft. Die nog leeft. Of, ja, of nog leeft. Of pff, mag ja, ook niet uh, dood uh, nou ja, mie, het is ook de geboortedag van Michel Ancelo. Hè. Dat is natuurlijk echt een wereldberoemde... Uh, Renaissance schilder, beeldhouwer, architect en zo. En hij ja. heeft dus echt uh, de bekende David gemaakt en zo. En al dat soort beelden. Ja. Dat is echt een... Uh, een rockstar in die tijd. Ja, geloof ik ook wel. Ja, ja. Rockster. ja, Hij deed ook heel veel dingen ook, hè. Hij deed niet alleen beeldhouder, architect, dichter, adviesjes op het leven. En als je dat werk ook van hem ziet, dan jezus, dat is boven oh, ja, maar ze had ook helemaal geen afleiding. <laughs> nee, maar. Madonna precies. met kind en zo, echt van die hele mooie De ja. David en zo. Ja, echt prachtig. En yes. de schepping in de Sixtijnse kapel met die vingertjes tegen elkaar. Ja, zoek het die. contact. Ja, en precies. De, het is de tijd zo ver vooruit. Want namelijk als je de vingertop aanraakt, is de goede afstand. Weet ja, ik, zie weet het ik is ik wel als de tijd ver vooruit. Goed, uh, Gordon Cooper zou vandaag jaren zijn geweest. Gordon Cooper, is dat een of andere artist? Nee, dat is een Amerikaanse ruimtevader. Hij is overleden in 2004. Toen was hij nog maar 76. Hoewel, nou ja, maar. Hij heeft onder andere meegedaan in 1963 met de Mercury Mag. Twee dagen in de ruimte geweest. Gemini 5 in 1965. Hij heeft 4000 vliegervaringen gedaan. 4000 met straalvliegtuigen. Hij is reservebemanning geweest bij Apollo 10. Hij heeft heel veel gedaan. Hij heeft gereisd, Hij heeft op het wapen gereisd, Hij heeft archeologische onderzoek gedaan. Bizar interessant persoon. Deze Gordon Cooper. Kijk ja. maar even naar. Wie vandaag ook jarig is. En eigenlijk zou ze dus uh, uh, dit jaar 77 worden. Maar helaas is ze dus afgelopen februari overleden. Mary Wilson, zij is van de Supremes. Zij is de enige van de Supremes die daar de, de hele tijd in gezeten heeft. Ook toen uh, Diana Ross al weg was. Oké, okay, Supremes. Ja. Stop in the name of love by the Supremes. Yes! Ja, mooi. Goeie oude tijd. Ja. Ja. Mary Wilson. Wat heeft ze meer gemaakt voor muziek? Oh. The Happening had ze. Die, uh, maar er uh, staan ook wat uh, nummers van de, van de Three Degrees gewoon... Uh, die is ook nog van haar, geloof ik. Ja, ze had er gewoon prachtig stem. Ja, ze heeft uiteindelijk. Naf is vandaag jarig, maar ze zou ook vandaag haar nieuwe album lanceren. Oké. Okay. Maar ze is onverwachts overleden. Ja, ja. De, dus het is in februari, dus. Het ja, is, uh, het de, is uh, maart pracht. geleden. Ja, maar goed, uiteindelijk. Uh, uiteindelijk. Dit de Cairo Kairo presenteer. Hij wordt vandaag 81, hè? Toen was geluk heel gewoon. Gerard Koks. Ja, die had ik al. Yeah, ja, leuk hoor. Het maf is. Hij is er ooit toch wel in opspraak gekomen in de jaren 60 met dit. Niet dat ik pro-Oranje ben. Ik haat de monarchie. Ik kan wel kotsen als ik tricks. Of Klaus of Bernard. Hier heeft hij een proces verbaal van gekregen. Is Echt maar? Voor dit? dit mocht is niet. Dit is, uh, ja, is, is schets. Maar goed, uh, uiteindelijk is de eerste plaat. Dit was dus uh, arme Ouwe, Gerard Koks. Als je ook naar de tekst luidt, hele leuke tekst. Het, het, het, het loopt niet echt lekker, maar dat schijnt destijds heel hip te zijn geweest. Dit is een eerste plaats. En we hebben toen wat nader kennis gemaakt. En zo beurtelings elkaars genoegens gesmaakt. <laughs> en nadat we ons aan een stille weg in het gras hadden gelegd... heb ik haar voor de eerste maal gezegd. Niets is zo mooi als Jacqueline. Ja, Jacqueline. Hoeveel plaatsen zullen we de volgende gemaakt van Jacqueline? Gerard Koks, 81. Ja, hij is uiteindelijk nog afgewezen in 1962 op de toneelschool. Toen zagen ze het toch niet met hem zitten. En uiteindelijk heeft hij... Dus ook toch wel. En wereld ja. gevonden. Ja, en hij deed pas geleden ook mee met de ouderen op reis of zo ja, ik precies klopt. hoe dat heet maar het was erg vermakelijk nou goed wij kennen hem dus momenteel natuurlijk <gül> alleen omdat toen geluk heel gewoon was met short plezier ja echt knulligheid ja, echt, echt, heel echt leuk wij televisie goed wie nog meer ja Connie Britton is ook jaar vandaag zij is van 1967 en dan denk je wie is dat maar zij was een hoofdrolspeler in de serie Nashville en ook in de, de film Dirty John en het is echt een hele goede actrice is zij maar oh, jij kent hem dus niet. Nee, het zegt mij niks. Nee, het zegt mij niks. David Gilmour is vannacht 75. En David Gilmour is natuurlijk van David Bow of van David Bow van Pink Floyd. Hij zat vroeger in de band Jokers Wilds. Toen uiteindelijk uh, hebben ze Pink Floyd opgericht. En uh, toen uiteindelijk Sid Barrett wegging... Sid Barrett de, de verdwaaste man uh, met de gitaar... die uiteindelijk nog maar twee uh, akkoorden kon spelen... omdat hij zo verward was op drugs. Nou, maar hey, de lead vocal en lead gitaar nam hij over. Later stopte Roger Waters. Toen had hij helemaal de leiding van uh, Pink Floyd. En het beste gitaarsolo is van zijn hand. Dat is ook van Comfort Numb... Dit is uitgeroepen tot beste gitaarsolo ooit. Ja, zwaarmoedigheid hè Pink Floyd. Ik vind het wel mooi. En pas geleden heeft u nog een, uh, nog een veta gehad met Roger, Roger Waters. Roger Waters had namelijk een oud nummer van Pink Floyd. Had hij opnieuw uitgebracht met wat artiesten. Dat was Modder en iedereen heeft dat gezien. Echt, elke Pink Floyd-freaks heeft dat gezien en geluisterd. Maar het mocht niet op Pink Floyd's site. Hij werd een beetje... Ge uh, verbannen gewoon door oh, uh, uh, David Gilmour. David Gilmour en Roger Waters zijn niet echt vrienden, oh. dat mag je zeggen. Pink Floyd heeft nog wel pas geleden de CD uitgebracht van Live at Pompeii. Dat is zo geniaal, dit. Die voortstoende bars van Roger Ward toen nog. Is geniaal, dit. Echt de moeite waard om daar weer eens in te duiken. Je weet het, het is ouwe shit, maar toch leuk. Goed. En Vandaag David is ook uh, Kiki diejarig. jarig. Uh, ja. Zij is, wordt 75. 1974, denk ik. Ja? Van 1947 is het daar. Nou, Alom bekend, natuurlijk, door dat grote nummer Don't Go Breaking My Heart. Met Elton John. Ja. Wat zit hier onder je neus? Nou, Is er nog iets onder je neus, Elton. Uh, oh, ik heb net even wat. Ja, sorry, in de kleedkamer. Dat was in die tijd nog. Oh. Dat je nog het wilde leven had, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. heel, heel oud. Ik zit gelijk te denken: zit er onder mijn neus? Ja, het zit niet onder jouw neus. Nee, nee, maar goed, nee, verder, dit ook. Die staat even wat oh, ja. meer haar op de tanden, ja. dit. Dit is een fijn nummer. Dit is wel fijn, dit. Kiki Die. Well, Hoe oud wordt ze eigenlijk? Uh, 74. 74. Oké, okay, die vandaag ook uh, jarig is. Ik heb volgens mij nog eentje heb ik hier op de lijst staan. Uh, Thomas Acta van uh, Acta in de Munich. En, uh, nou ja, hij maakt heel veel muziek met Paul Acta natuurlijk. En, uh, nou, grappig. Ja, ik heb geen voorbeelden. Helaas, wat dan meer? Nou, ik denk dat wij uh, zo direct op gaan naar het Nieuws. Oké, okay, nou, ik wil, een, ja, ik wil nog één. Een Eentje wil ik dan echt doen. Want ik, ik, ik, ik was bijna vergeten. Guy Garvey. En dat is namelijk de zanger en gitarist van Elbow. Elbow is zo echt mooi. Mooi, meeslepende muziek. Dat moet je ja. gewoon even horen. Elbow is dit. Off the heavy wall. Dit is One Day. Alweer van een aantal jaar geleden hoor. 2003. En het laatste album was is uitgebracht is dit. Echt een diepere laag zit er ineens, muziek. Er zit een heel kort orkestachtig, echt een moeite waard. Elbow en Ga er wat jaartjes mee, vanaf 2003 maken ze muziek. Goed, dat is over de verjaardagen. En dan straks nog weer de Zandvoortse berichten. We stuiten zo door, allemaal geen punt. Yes, wat hebben we hier? Ben Howard heeft een nieuwe cd uit. Collections from the Wipeout. Far out, man. Tell me, is house beyond the green i'm in the fountain i'm asking i'm asking always a diamond to make everybody smiling on the Time Head up. Dat was zijn grootste doorbraak. En dit is natuurlijk uh, Ben Howard met zijn nieuwe plaat. Die heet Far Out, man. Collections van the Wipeout. Ik weet niet waarom spreek ik dat zo uit? Weet ik ook allemaal niet. Oh, Zandvoortse berichten. Oké, okay, het staat voor de Zandvoortse berichten. <laughs> een leuke wandeling met hapjes vorige week. Voorjaarsvakantie was dat een, uh, ja, was een leuk idee. Was dat take-away walk? Was dat... Dat twee doelen. Meer beweging en de horeca weer wat aandacht geven. Want ja, je, je zit er in of een dom hoekje gewoon. Het was een groot succes. Het was mooi weer. Je moest van tevoren inschrijven. Je kon zelf bepalen wanneer je ging lopen. Maximaal 60 personen deden mee of konden meedoen. Ik, ik heb er niet helemaal beeld van hoe ze dat dan deden. Want als je wel allemaal tegelijk gaat starten... dan heb je wel weer groepsvorming. Maar dat is niet gebeurd waarschijnlijk. De druk is toch verspreid geraakt. En uiteindelijk kon je bij uh, Bondi Beach... Bondi Beach? Bo Bondi. Bondi. Bo Bondi Beach. Ja? ja, sorry, ik doe het net aan Australië. Heb je naar nou Bondi Beach, Heb je daar nou? Doe me denken. Maar goed, uh, daar kon je wat nuttige. En Dun, uh, de Duinrond. Met Amsterdamse waterleiding gebied kon je hapjes. Het kost uiteindelijk 33,50 euro. Krijg je vijf hapjes. En het was een idee van Christophe Veerman van Platform Liefs uit Zandvoort. Dit gaat nog een keer gebeuren, dames en heren. Hartstikke goed. Leuk, hoor. Het zomertarief parkeren is weer ingegaan per 1 maart, denkt u erom. Want vanaf 1 maart tot en met oktober geldt het zomertarief. Het is 2,75 per uur. Ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk nog meevallen. Ja, maar als je dus in de parkeergarage in het centrum gaat staan, is dat slechts 2,50. Dus hou daar rekening mee. En de ja. verhoging is, uh, van het tarief is de eerste zes jaar tijd. En uh, een inflatiecorrectie van 10%. Procent. Ja, ik vind het echt wel reuze meevallen hoor. Ik heb geen idee wat de prijzen zijn in Amsterdam zullen het bijna nou, tegen de Amsterdam, vijf zijn. Ja, volgens mij wel. Ja. Dat is echt tegen de 5, uur. Maar ja. nou, goed, het plan van aanpak van het parkeer is sowieso onder de aandacht. Verheid heeft het uh, als wethouder in haar pakket zitten. En ze gaan het voor de zomerseizoen moet het allemaal uh, rond zijn. Hoe gaan ze het aanpakken? Overlooptrein Noord. De Noord wordt daarbij ingezet bij Drukke Dagen. En ook de parkeergarage onder de LDC wordt onder de loep genomen. En uiteindelijk bij de rond de Formule 1 moet echt de bewoners in een bepaalde gebieden echt een, een, een vergunning krijgen. Er uh, nou ja, wordt in ieder flink naar gekeken om dit. En het moet, 9 maart wordt het besproken. Dus, ja, dat ik zit te kijken wat het snel. tarief in Amsterdam is. Maar uh, daar kom je niet zomaar 1, 2, 3 bij. Okay. Dus dat zal wel een tientje zijn. Jazeker. <lacht> het borden worden geplaatst met de aanwijzingen in verschillende talen. Dus. Ja, ja, ja. Eind is een zicht misschien van het drama, van parkeren. Nou, het zou heel fijn zijn, inderdaad. Andere berichten zijn? Ja. Je kan meepraten met de laatste uh, omgevingsvisie. Er zijn al drie keer succesvol gepraat. Dialogen zijn er geweest. In maart, februari, november zie ik hier. Nu zijn ze weer uitgenodigd, mensen, om te filosoferen over de toekomst. Het wordt 9 maart gehouden online... En dan moet je je aanmelden. En, uh, het is van uh, half acht tot negen uur, de laatste fase. En dan uh, wordt er dus gekeken. Burgers, bedrijven, echt die betrokken zijn, die kunnen zich allemaal aanmelden. En meedenken dus over de toekomst van Zandvoort. Wat moet er gaan gebeuren? Ja, ja inderdaad. Uh, ja. Er is een uh, oproep van, het, uh, van de Zandvoortse uh, Nationale Park Zuid-Kennemerland. Want ja. veel vogels die, uh, gaan de komende maanden hun nest weer... Uh, bouwen. Yeah. En het broedseizoen is dus weer begonnen. En de tekst is dus heel duidelijk want blijf jij op het pad, dan blijf ik op mijn nest. Ik vind het wel een hele leuke gevonden. Ja. Het is vorige reis echt een heel stuk drukker in de duinen, natuurlijk. Dus ja, daar word je ook helemaal niet goed van. Heel veel nieuwkomers hè? die hebben geen idee hoe het werkt. Hoe moet ik hier dan lopen? Ja, god, kan ik misschien uh, afsteien. Je hebt heel veel van die olif olifantenpaadjes. Heb je hier de olifanten dan? Nee, dat zijn van die afsteekpaadjes. Nou, die moet je niet nemen. Die zijn voor de paarden, ja? Ja, ik dacht voor de olifanten, maar die zijn helemaal niet Dat Kan gezond. ook, ja. Nou, goed. Uh, daar, ze, daar is zelfs een boek van uit, geloof ik. Hè? De olifantenpaadjes. Maar goed, mensen die voor het eerst gaan wandelen, ik zou er zo één kunnen zijn, maar ik ben nog niet. Ik ben nog niet zo gekomen. Nee, heb je nog niet gewandeld? Ik loop ook gewoon in het bosje en denk van... ik wil me helemaal wild voelen. Gewoon dus rechtdoor. Ga... Oh. rechtdoor. Alles Dat uit. is de kortste weg, toch? Ik zie, daar, ik zie daar iets van een Heinekenbord of van een Amstelbord. Ga ik daar naartoe? Ja, ja. maar er is niks daar dan. Nee, nee. Je nee. kan niet naar binnen Maar het niks. is toch een, toch een punt om je te concentreren om naartoe te lopen, heb ik altijd. Ja, ja, ja. ja. Goed, stedenbouwkundige visie Curie de X Toekomstgericht. Nou goed, iedereen gaat kijken. Op, nee, er wordt geen naar Codorex terrein. Daar wordt natuurlijk uh, gebouwd. Er komen veel woningen. Echt, er komen woningen tussen, tussen, minus, tussen de 300 en 350 woningen worden geplaatst. Vier lagen, twee lagen. Ook een hoger accenten komen. Het moet echt een, ja, een soort ovaas worden van groen. Met ook bedrijven erbij. Er moeten zonnepanelen worden aangesleept, warmtepompen. Het moet echt een, uh, nou ja, iets, een, een future uh, wijk worden... En er is plusminus 4.000 vierkante meter bedrijfsruimte daar. Goed, u heeft er ja, nog één ziek. Ik? ik heb er nog één. Ja, dat is wel grappig. Want er staat nu wel dat de, de vrijwilligersprijs... en Niek, mijn vrijwilligersprijs... je kunt gaan nomineren. Dus je oh. kan een mail sturen naar info.vip-zandvoort.nl En nomineren kan alleen vanuit de vrijwilligersorganisaties... Dus wij kunnen ook iemand nomineren van onze radio natuurlijk, ja, ja, zeker. Nominatie moet samengaan met een korte onderbouwing. Waarom juist deze vrijwilliger? En er is extra aandacht voor jongere vrijwilligers. Nomineer hen speciaal voor de jongere Nick Meijer Vrijwilligersprijs. Nou, dat vind ik wel heel grappig. Ja. Kan tot met 31 maart. Via info.apenstaart.vip-zanten.nl En kijk ook op www. Vipsandvoort.nl Zonder streepje. Zeker. Nou, tot, tot zover de Zandvoortse berichten. Keeps en Stefan. Kunnen zijn van Peter Gabriel. I make noises. And I have ideas. Royal en Sophante, de nieuwe zinger. I can get high. Mooie stukken tekst uit de vorige aflevering van Tobok Leeft. De zon schijnt altijd achter de wolken. Er is dus altijd zon. En die wolken blijven nooit op eenzelfde plaats. Ja, de zon schijnt altijd achter de wolken. Ik heb me afgelopen week echt vaak bij collega's op het bordje gegooid. Hou op met het gezeur, zeg. Goed, het, is, zonnetje. Het, het zonnetje schijnt. Goed, het, ja, het zonnetje schijnt echt. Af en toe is je mecht, maar het gaat echt mooi weer te zijn. Ik heb, ik heb geen idee wat de temperaturen zijn. Vanochtend was er nog wat ijs op de auto, maar dat is voor mij nu allemaal wel verdwenen eigenlijk. Goed, nou, hij komt er binnenkort uit, hè? Ja. Goedenavond. Ik had trouwens ook de, de, de Jolande je, de je moet even de kop ervan opzetten, want er gebeurt echt alles op de zender. Maar je, oh. je, je, je pakt het niet op. Nog een keer. Ja. Oh. Goedenavond. Zelf testen of je besmet bent met het coronavirus. Volgens minister De Jonge is dat vanaf april mogelijk. En? jij je had al eerder gezegd, je gaat niet aanschaffen. Je gaat de test niet aanschaffen? Dus nee, dus? nee, nee, nee, nee. nee. Dus en als nou je ja, dan ja, dat ver, verplicht Als ik het, wordt, denk dat ik het heb, ja? misschien dat ik hem dan aan ga schaffen, Maar ik ga hem niet uh, zomaar aanschaffen. Nee, het is niet dat je zeg maar, een soortje van die test bij de ingang van je huis, huis. neerlegt. Iedereen die binnen wil komen. Hè, dat komt... je, er staat iemand, zien ze nog koffie? Nou, doe eerst, die, doe eerst het ding met even in je neus. Dan mag je naar binnen. <laughs> komt u maar haar? Ja, dit is wel leuk ja. om die te kopen. Want jou, jouw man is nogal. jouw man, jouw vriend, jouw minnaar, ah. die is natuurlijk wel heel kritisch erop. Dus het is best grappig om een trokpijn van die test te, te, te kopen en dan bij hem neer te leggen. Ja. Dat als hij twijfelt, nou doe maar even een testje, hoe. dan zijn we erover uit, dan kunnen we gewoon weer verder in deze, nou, deze vindt het relatie. Maar was wel spannend om mij te zien steeds, inderdaad. Ja, dat, dat lijkt ik me doe ook. maar, Natuurlijk, ik maar, doe het toch, maar het is toch wel hartstikke spannend. Als ik mijn vrouw tegenkom, is het ook altijd spannend. Wat gaat er gebeuren? Krijg ik aanwijzingen? Of is het toch iets anders? Gaan we, gaan we horizontaal? Meestal krijg ik aanwijzingen. Ja? Na die aanwijzingen zou het even goed kunnen zijn dus dat, dat ze dus gestrekt gaan. Of zo? Of Wat? Uh, dat, dat zijn klusjes. Hè? Dat zijn klusjes, ja. Of, uh, en daarna, daarna toch, mag je pas horizontaal. Dat ik toch niet helemaal aan de verwachtingen heb voldaan. En dat ik toch. Doe het maar over. Nou, dan doe ik het over. Geen, de, geen punt. Dan doe ik het gewoon over. <laughs> ik heb heel veel geduld. Ja, ik hey, o, merk, ja, ook met mij. Ja, dames en heren. Oh. moet uitkijken. Ze luistert nog wel eens de laatste ja, tijd. Oh, goddag. Ja, dat heb ik ook deur. een beetje nu. Dat ik denk... Goet ik ik zeg nou, de dingen wel als de, als de platen draaien. Ja, zeker. Dus, uh, er is ja. een zeevaarder overboord gevallen in de grote oceaan van zo'n groot vrachtschip. Oh. Nou, het is echt niet te geloven. En uh, hoe hij eraf gevallen is... hij zei zelf dat hij naar buiten was gegaan... dat hij zich warm en waas voelde. Warm en wazig. Uh, en toen viel hij zomaar overboord. Nou, volgens mij is hij gewoon geduwd, hoor. Ik weet valt er wat niet wat ik moet zomaar doen. Ja, mijn opleiding gaat alleen van binnen en niet, ja. de, niet op dek. Nee. Pas zes uur later was het alarm geslagen op het schip... omdat het bij een peiling miste de hoofdingenieur. En daarom maakt het schip rechts omkeert. Naar de laatst bekende positie. Ja? En de, de, de Tower, hij droeg geen, geen reddingsvest. Zo. Bleef hij eigenlijk zeggen: in de tussentijd met grote moeite boven water tot de zon opkwam. En toen zou hij op enkele kilometers afval op zee hebben gespot. in de vorm van een zwarte stip. Ja? Daar was hij naartoe gegaan en het bleek een afgedreven reddingsboei te zijn. Oh, de Marcel. Het was echt een reddingsboei. Echt een reddingsboei. Nou ja, hij zegt ook: de beslissing om daarheen te zwemmen heeft mijn leven gered. En zijn zoon vertelt in een gesprek met uh, staf, dus blijkbaar een bepaalde uh, krant. Dat zijn vader door oververmoeidheid wel twintig jaar ouder leek toen hij werd aangetroffen. <laughs> ja, mogelijk heeft hij dus enige tijd zelfs bewusteloos rondgedobberd. Met zijn hoofd net omhoog waarschijnlijk. Ja, zo dit dan om de dingen heen of zo. Ja, ja. Maar ja. volgens de zoon heeft hij geen herinnering aan het exacte moment waarop hij overboord viel. Oké, okay, nou, je moet flink Bijzonder, over praten. Hè? Ja, dit is echt zo. Dit is echt bizar gewoon. En ja, wel een keer twintig jaar ouder. Maar wel een ervaring rijken. Ja, zeker. Yeah. Wat was het? Kill you makes you stronger. Dat is wel duidelijk. Yes, dames en heren. Lekkere plaat hier op de Radio Blossoms. Ah, soms meer zoeter, soms gewoon weer zo'n scherp randje. Dit is een plaat. Pure Pop. Gitaartje in pure Pop van Blossoms. Nieuwe single. En er komt veel meer van ze uit natuurlijk. Nou, afgelopen week werd het bekend. Nieuwe single van Jungle McCroy is uit. En dat gaat het ook naar het Songfestival. Nou, gaat. Dat is gewoon hier natuurlijk in Nederland. Hè. De vraag is, wat denk je? Gaat het wat worden, deze plaat? Birds nou, of ja. New Age? M misschien. Misschien. Ik weet het niet. Het is wel heel iets anders dan zijn vorige plaat, hè? Zeker weten. Dit is wat feestelijker. Het schijnt wel een beetje een statement te zijn. Je wordt ontzettend afgelaten. die is in een filmpje te kijken. Het is helemaal blote billen. Van een blote man die door de gemeente heen loopt. Er is ook een probleem eigenlijk door die hele coronacrisis. Want de strikers kunnen niet meer hartelijk striken. Want wat is... Nou, dat is een striker. Een vergeten groep die wordt hard geraakt. Zonder publiek geen kans op Frans, fratsen tijdens sportwedstrijden. Maar in Nieuw-Zeeland was er onlangs toch nog een feest. En hoe? Want cricket daar zijn ze dol op. Maar uh, ze kregen waarvoor het geld toen toch ook nog een naakte man het gras opliet. Hij stak het hele veld over, achtervolgd door stewards. Ja? En hij was dus gewoon uh, in zijn blootje. Als er en nou niemand kregen... achteraan zou gaan, wat zou er dan gebeuren? Nou, dan zou hij misschien uh, Blijven gaan staan? liggen en dan zo'n engel uh, nadoen of zo, weet je wel. Oh, oh ja, dat hij gewoon maar een weet... hij is, uh, tot jou leidt van vele supporters, hij is ontsnapt langs de achterkant. Werd wat later gesnapt door, het, door, het, door, het, door de politie... Maar het is dus het, gewoon gelukt om toch, om toch te strikken weer. Het is een soort... Nu ik het ook zie, het is gewoon een sport ook eigenlijk. Dus ja. Ik bedoel, je kan het op een gegeven moment denken... Van, ik ga liggen en doe er een broek aan... en gewoon net doen of er niks aan de hand is. Ja, je kan het natuurlijk vertellen een jas pakken ergens en doe je aan. Dan ga je gewoon ergens zitten. Dan zit maar niet is, niet. het is voor mij het spel om zo lang mogelijk naakt tussen de mensen doet, ja, en ja, ja. een steward achter je aan te krijgen die het in je kraag op. Ja, het is een radigheid gewoon. Ja, er staat ook echt uh, zo'n uh, zo tweet van we got our first striker too slow to get him on the pitch, but. Huge cheers as he made it over the fans. Ja, dus hij, ja, ja, ja. Dus hij is echt toegejuicht. Ja, nou goed. Yes, het kan weer. Een striker door mens mensenmassa's. Yes, ja, maar ja, je kan ja. er makkelijk eens doorlopen. Dat is wel zo. Nou ja. goed, wereldnieuws hier. Ja goed, een ander wereldnieuws is. In Tiel, een kat die woensdagavond gewond werd binnengebracht bij een Gelderse dierenkliniek... blijkt tot schrik van zijn baasjes te zijn beschoten met vermoedelijk een buks... Dat, de conclusie heeft namelijk een röntgenfoto gemaakt. En de, ja, sowieso kwam hij strompelend binnen. Hij wist waar je moest zijn. Dat is mooi als je weet waar je, je arts zit. Dat is wel goed. dat ja. dus die, die kat kwam er binnen strompelen. Het foto's gemaakt. Sowieso uh, uh, had hij deeltjes. En dan had ik nog een breuk ergens. Dus vermoedelijk... Uh, ja, het is zo irritant die katten die dan echt nutteloos vogels gaan vangen. Daar word je echt bloedblind van. Hè? Nee, ja, dat kan niet. Want die, die katten, eigenlijk worden ze gewoon gevoerd. Het zijn eigenlijk gewoon jachtpaarden. Of jachtdieren. En die gaan gewoon lekker s'avonds op pad. Nou, ik heb eigenlijk uh, lekker gegeten, maar ik heb, uh, ik heb zin om een beschermd vogeltje te pakken. Ja, beschermd vogeltje. Ik kan me voorstellen, als jouw pakiet nou, toevallig aan vrij, uh, een vrije uh, vogelvlucht maakt en die, die, dan, die wordt aangevallen, dan denk je op is dat ik ga zo'n kat even neerschieten. Ik ben er allemaal klaar mee? Look. Ja. Nou, mijn buurvrouw die vroeg laatst: van, uh, Heb jij mijn kat gezien? Ja, ik heb dus wel een haatliefde. Nee, geen, geen liefdeverhouding. Een nee. haathouding. Ja. Die kat die zit altijd mijn tuin vol te schijven. Ja, klopt. En dan zegt ze: Ja, misschien is in de schuur. Ik zeg van, nou, ik ben vandaag niet weg geweest op de fiets, dus ik heb hem niet open gehad. Nee. Oh, nee, nee, We ze hadden vanochtend nog gezien. Ik zeg van, ja, ik heb me ook niet vergiftigd, zeg ik zeg maar ik fantaseer er wel over. Het is wel leuk om, zeg maar, zo'n zo zo zo speelgoedkat, of zo'n nepkat, zeg maar, bij het bij staart te pakken, moet je wel in de juiste kleur dat je hem zo even buiten. Is dit hem dan? Ja, ja, ja. ja dat ze ja, toch ja. even, een, een moment, zo'n hartverzorging krijgt van, hè? Is het, oh, nee, <laughs> grappig, ja, leuk, bedankt. <laughs> dat had ik echt net even nodig. ja, ja. Not nothing's out of reach higher, higher I run the days into the night I feel my heart is going rogue here But I kind of love it You run your mouth, I ran a mile I've heard it all, now you don't want me Well, I'm done, I promise Yeah, I will go Screaming all my pain into the night Yes, we hide. memories all apart. I'll lose my mind now tonight. Your guitar, I smash it, oh, cause that's the music that I love. Play it so loud, you can hear it. Yeah, I will go, screaming all my pain into the night. Do what I like. Tijd gaat sneller dan je denkt. Hier op het is het bijna alweer tien uur. Straks net tien is het ook een uurtje nog stop. En daarna uiteindelijk hebben wij het ook weer. Goedemorgen, Die Vanuit de studio niet. praat je helemaal bij wat hier uh, allemaal gebeurt. In Zandvoort, politiek, parkeerbeheer, weet ik veel allemaal. Ondernemers, uh, noem het allemaal maar op. Nou goed, nog even, wat ik eigenlijk bijna vergeten was... En de... Ja. ja, de Jolande keuze ben je bijna vergeten. Die Jolande keuze. Hè? Jawel, want uh, ik, ik had dus wel sowieso... Yeah. Agnes uh, Carlsson, die is vandaag ook jarig. Ze wordt 33. Yep. En zij komt volgens mij ergens uit Zweden ergens zo. En uh, die was toen ook met The Voice of iets dergelijks uh, heel goed geworden. En die had ook een hit met On and On. Ik heb hem hier in ieder geval klaarstaan. We moet zo even kijken dat ik even de reclame eruit heb. Ja, dus ik knip jij de reclame er even ja, uit. Dus ja, goed. Even Vandaag zou je ook jaren zijn geweest... Carstatus en Carstatus... Denk ik, Carstatus dat is toch oh, weer... Carbatus. Nee, Carbatus. Ik ben vergeten ja. te kijken. Nee, ja, dat heb je vergeten te kijken naar die serie zeker. Ja. Nee, uh, Carstatus is namelijk de bomaanslagpleger... met die auto, met die Suzuki. Zwift was het volgens mij die tijdens Koninginnedag, 2009... dat hij zeg maar door de af, uh, afzetting heen reed... en uiteindelijk op mensen door mensen heen ree, Uiteindelijk wilde hij dus, zeg maar, de bus raken... met het Koninklijk Huis. Dat deed hij niet. Uiteindelijk kwam hij met de auto tegen een of andere monument... tot stilstand. En de volgende dag overleed hij. Maar hij heeft ook heel veel slachtoffers gemaakt. En als je dat ook leest... ik bedoel, We hebben nu te maken met corona. Dan lees je dit, dit biografietje van deze Carstatus. Is het eigenlijk een heel sympathieke man? Hij was wel zonder baan. had wel ruzie met zijn vorige werk. Maar uiteindelijk... Ja, was het een aardige vent. Dus hij kan, hij is in korte tijd is hij zo afgeleid. Dus ik wil verder nog even wat angst aanjagen... dat iedereen zo kan afgeleiden en aan kan een slag, kan plegen. Zet je op dit te wachten? Nee. Nee. Ha, nee. nee. Ik denk het was leuk. Doe gewoon weer eens wat anders. Ja, nee, ja. dat is heel leuk. Dus is, kijk naar ja, je buurman. Zet... Wat doet je buurman? Kijk naar je buurvrouw. He? Hou ze nee, in de gaten. en Vind jij dat, ze dat ik ze aan moet geven? Nee, dat niet. Maar ik bedoel, het schijnt dus dat, dat, dat iemand kan zo en ik kan ontluiken tot iets fouts. Ja, dat is maar Gevaar loert overal. Nou, ik heb wel, als ik denk van, dan zie ik iemand dan kijk ik toch even op de klok. ik denk, nou, als we een vragen, ik, ik, maak geen aantekeningen. Nee, dat niet. Uh, geen schetsen, hoe ze nee. eruit zien. Oké, okay, dat niet. Maar ja, ja, je maakt wel aantekening. Ja, ja, wel nou goed. ja, in mijn hersenen dan. Ja, goed. Nou ja, goed. We zijn het een beetje vergeten eigenlijk die terroristen natuurlijk. Gisteren was toen vooral. Ja, ik uh, denk niet waas. dat een terrorist in het hier komt. Nee. Ja, gisteren was waas bijvoorbeeld in uh, Molenbeek. Ja. En uh, die liep daar rond en uh, Molenbeek heeft ook een hele slechte naam door die ja. aanslag en zo, ja, ja, dat ja, ja. soort en ellende en hij sprak daar heel veel verschillende soorten mensen en ja, daar zijn toch heel veel mensen toch wel gerecruteerd om uh, uiteindelijk voor de IS aanslagen te plegen. Ja, dat achtervolgt hem natuurlijk wel. En soms zijn het gewoon mensen die eigenlijk gewoon net op het fout moment worden benaderd in hun ja. leven. Dus een moment van zwakheid. Help elkaar! Ja. De afstand misschien, maar help elkaar wel. Het ja, is tijd zo. voor die landenkeuze, ja, ja. want anders komt hij er helemaal niet van, denk ja, ik. Dit is, uh, ja, uh, dat is Agnes. Dat is nummer On en Zij was een Zweedse. Oké. Okay. Zij heeft dus toen, op dat moment, heeft zij dus uh, uh, wel wat gescoord met platen. Oké. Okay. So much love goes to waste One moment everything is clear Then next it all can disappear Vandaag is ze jarig. Ja. Hoe oud wordt ze? 33. 33. Oh, ik had er nog jonger in geschat. maar deze single is uh, zes jaar geleden. Ah, vandaag. dat is ja, een Mooie dame. 33. Zeker een mooie dame. Dit was een van haar hits alweer van vijf jaar geleden. En uh, wat had ze, ze had iets gewonnen? Uh, zes jaar. Uh, ja? Oh, zes jaar. Oh, natuurlijk ja. ja. Moet je dan gaan winnen ja, ja, altijd, ja, ja. hè? Ja, iets van nee. de Voice of uh, de, de Zweedse serie van Idols. Oké. Okay. Won ze de tweede editie. Aha. Nou. En ze had ook nog een nummer, Release Me. Dus ze is misschien ook wel leuk, ik weet niet. Maar ze, ze, ze zingt echt als naam. Alleen Agnes, meer niet. Agnes, precies. Je dus moet ja. het simpel houden. Net als Madonna of Prince. Dat is dan ook wel een simpele naam. Want afgelopen week is het anderhalf miljoen keer gevaccineerd. Vandaag nog in de Telegraaf te lezen. Ja, dat uh, Sputnikvirus. Virus. Ja, virus <laughs> vaccin. Ja, ja Sputnikvirus. Het Sputnik vaccin komt eraan. En ze vragen dan in de krant, uh, is dat welkom? Of euh, doe je het liever niet? Nou, je zag ja. gisteren in het televisieprogramma's al... dat heel veel Russen al zeiden van... nou, laten ze het in het westen maar even testen. Dan gebruiken wij het. het maar maar schijnt het schijnt dat 65% van de Nederlanders eigenlijk wel ervoor openstaan. Dus dat is goed nieuws. Nou goed, ik moet zeggen, bedankt voor de aandacht weer. Ja, het was dus uh, waar, het waar. Toe volgende week. Ja, straks uh, na 10 uh, uur hebben we er ook weer uh, een uurtje non-stop. En daarna een uh, uh, goede morgenzantwoord. Dus uh, maak er een mooi weekend van. Hou hem hier, toch maar. Uh, ja. Geniet van het mooie weer, hè. Het is nu zonnig. Pak het. Voordat je weet, is het alweer voorbij. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFN.